7 uur. Doral Negens met het NOS-journaal. Vakbond FNV hervat morgen de acties bij de ambulancezorg. Het overleg tussen de bond en de werkgevers klapte deze week. De FNV zegt dat de werkgevers niet meer wilden praten over de CAO van dit jaar. Maar alleen over die van volgend jaar. Morgen worden de acties hervat in Rotterdam en Noord-Holland-Noord. En vanaf donderdag in Utrecht en Den Haag. En daarna volgen andere regio's. Vakbond CNV sloot deze week wel een principeakkoord... voor volgend jaar met Ambulancezorg Nederland. De leden moeten zich er nog over uitspreken. Justitie gaat nieuwe flitsapparaten en camera's testen die nauwelijks opvallen. De flitsers zijn verstopt in aanhangwagens... en worden vooral ingezet bij wegwerkzaamheden. Ze worden komende week getest in Zuid-Limburg. Ook wordt er een proef gedaan met camera's voor automobilisten... die rode kruisen negeren of met een mobieltje achter het stuur zitten.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 Dat kost hem nu de kop, meldt het Duitse persbureau DPA. In Jemen zijn de gevechten rond de havenstad Hodeida... in alle hevigheid opgelaaid. Daarbij zijn volgens de jemenitische autoriteiten... dit weekend meer dan 150 doden gevallen. Zowel Houthi-rebellen als strijders... die worden gesteund door Saoedi-Arabië zijn gesneuveld. Het weer vrij helder. Komende nacht koelt het af naar zo'n 4 graden. Morgenochtend hier en daar wat mist en lage bewolking. Daarna gaat op veel plaatsen de zon schijnen...